Een stichting in Alkmaar heeft in 2011 niet gediscrimineerd door een vrijwilliger af te wijzen omdat hij seropositief was. Dat heeft de rechter bepaald. Het Openbaar Ministerie vindt van wel en had de rechtbank gevraagd de stichting een gift op te leggen van 500 euro, bestemd voor het aidsfonds, en een boete van 500 euro. De officier van justitie vroeg bovendien een schadevergoeding voor de betrokkenen van 900 euro. Volgens de rechtbank is niet aangetoond dat de chronische ziekte van de man hem zodanig beperkt dat sprake is van een handicap.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 Liefde komt. en ik weet het zeker. Who you mean that? De tentoonstelling Het Zandvoortstrand vertelt het fascinerende verhaal van het strandleven in Zandvoort door de jaren heen. Het dorp Zandvoort kwam tot bloei in de 19e eeuw. Een aantal groot grondbezitters wilden de enige toegangsweg naar Zandvoort, een zandpad met in de zomer mulzand en zwinters een bestrating van klinkers, zodat aan- en afvoer naar Zandvoort niet meer in de weg stond. De bedoeling was om dit zeer verarmde dorp, waar meer mogelijkheden te verschaffen, buiten de visserij en de aardappelteelt. Na de aanleg van de spoorbaan in 1881 kwam het badleven pas goed op gang. Er werden vier badinrichtingen geopend en hier kon men door middel van een koets en onder andere van een badman of een badvrouw in een gehuurde badkostuum onder de luifel van een onderdompeling van de zee te nat genieten. Als we het strandleven van nu bekijken zien we volledige restaurants, feestzalen, ventenwagens met een brede assortiment en jaar rond sport- en muziekactiviteiten. Het Zandvoortstrand bestaat uit diverse onderdelen. Bezoek aan het Zandvoortmuseum en de bibliotheek. Een lange wandeling langs het strandpaviljoen en activiteiten. Iedere paviljoen heeft zijn eigen specialiteiten. Kom naar Zandvoort en geniet van historische feiten in combinatie met de luxe van het heden. De special van 15 en 16 augustus wordt er door de gemeente Zandvoort een mini-trouwinformatiebeurs georganiseerd in het Zandvoort Museum. Trouwen op het strand is hot. Meer informatie, Zandvoort Museum, Zwaluweestraat 1, prijs per persoon 2,25 en de kinderen tot 18 jaar zijn gratis. Witme van Zandvoort. Disagree Deflated Op het op het Race Radio. Alleen op ZFM. De stichting DNRT is er één om het racen op amateursniveau mogelijk te maken. Doelstelling is dat de deelnemers aan de races met heel erg naar hun zin hebben... en dat de kosten zo laag mogelijk blijven als maar enigszins mogelijk is. De stichting is van origine een raceteam die op nationaal en internationaal terrein zijn sporen heeft verdiend. Vooral om met een nieuw systeem autosport betaalbaar te maken. Inmiddels zijn er 22 klassen, ruim 800 actieve licentiehouders en worden er circa 25 evenementen per jaar georganiseerd. De races sluiten vrijwel naadloos aan op de wintercursus van de Rensportschool Zandvoort die ooit werd opgericht door Rob Slotemaker en Henk van Zalingen werd door, voortgezet door Huub Vermeulen en Dick van Iperen en waar inmiddels Frank Kersenboom de scepter zwaait. De cursus leidt op tot het racelicentie en tot een enorme wagenbeheersing en inzicht in de sport. De cursus op zich is al een feest om te doen. Daarna zijn de dnrt races aan de beurt... om nog meer te genieten van de autosport. Juist voor de groep die na de cursus meer willen... is de zomeravondcompetitie opgezet... De wedstrijden zijn zeer toegankelijk en er is geen betaald publiek. Het is wel machtig leuk om te doen. De wedstrijden worden doorgaans op één dag afgewerkt. De sprintraces worden vooraf gegaan door een vrije training en een kwalificatietraining... waarna twee wedstrijden volgen van tien of twaalf ronden. Het heet zomeravond, maar begint vroeg in de ochtend. Vooral voor de ondernemers en anderen die weinig tijd hebben. De rijcultuur is altijd vriendelijk. Schaders komen weinig voor en de kameraadschap is groot. We kunnen goed met elkaar door de bocht. Het is prettig om bij deze wedstrijd op het circuitpark Zandvoort te zijn. Maar er zijn ook wedstrijddagen in Assen en in Zolder in België. En 19 juli, de DNRT 12 uur van Zandvoort. Gratis toegang voor bezoekers. Parkeren kost 10 euro. Meer informatie, circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alverstraat 108. Ganz Paris träumt dieses Märchen, wenn es wahr wird. Ganz Paris grüßt dann das Bärchen, das ein paar wird. Ganz Paris träumt von der Liebe, denn dort ist sie ja zu Hause. Ganz Paris träumt dieses Märchen, wenn es Paar wird. Ganz Paris grüßt dann das Pärchen, das ein Paar wird. Naar Parijs terug. De Grieken hebben nog veel meer hulp nodig om de schuldenlast houdbaar te maken. Dan wordt nu aangenomen. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, in een vertrouwelijk rapport dat in handen is van persbureau Reuters en waar het, het ANP over schrijft. Daarin stelt het IMF dat de financiële positie van Griekenland de afgelopen tijd danig is verslechterd. Daardoor loopt de staatsschuld van het land de komende twee jaar op tot bijna twee keer de omvang van de Griekse economie. Om de schuld weer houdbaar te maken is dan ook veel meer schuldverlichting nodig dan de eurolanden nu overwegen te bieden. Als de eurolanden vasthouden aan de schuldverlichting via langere looptijd voor leningen dan is een dramatische verlenging noodzakelijk stelt het IMF, inclusief een periode van zo'n 30 jaar zonder aflossing. Anders zouden grote directe afschrijvingen op de schuld moeten worden overwogen. Het IMF benadrukt dat de uiteindelijke keuze moet worden gemaakt door Griekenland en zijn Europese partners. Na een paar dagen kwakkelen mochten we vandaag weer de zomerse vlag buiten hangen. De temperatuur steeg naar zomerse waarde en de zon ligt zich goed zien. Het begin en einde van de dag worden in verband gebracht met de regenkans. Vanochtend had de zon al een plek in het midden van het land bemachtigd... het noorden en het zuiden moesten nog wat bewolking wegwerken. Vanmiddag was het zonnig in heel Nederland. De temperatuur steeg naar 20 graden op de wadden... 24 in het midden van het land en 27 lokaal in het zuidoosten. De wind was zwak en veranderlijk van richting. In de loop van de avond, of vannacht, is er kans op een Belgische regen- of onweersbui. De buien bevinden zich in tropische lucht, waardoor het vannacht vrij warm blijft. Minimaal liggen rond een graad of 18 in het midden en het zuiden van het land. In het noorden is het iets koeler. In de loop van de nacht wakkert de oosterwind aan. Vrijdag draait de wind naar het westen. Bovenland is de wind overwegend matig van kracht, aan de zee vrij krachtig. Het zonnige weerbeeld wordt tegen de avond verstoord... door de binnenkomst van een storing uit het westen. Het wordt 22 graden in het noordoosten... en lokaal 30 in het zuidoosten. Zaterdag lijken de buien Nederland net te missen... en ook zondag is de buienkans klein. Na zon wordt wolkenvelden verwacht... en de temperatuur tussen 20 en 25 graden... doet een stapje terug ten opzichte van vrijdag. De dag er daarna lijkt het zomer weer aan te houden. De zon schijnt geregeld... Het is overwegend droog en de temperatuur overstijgt geregeld de zomerse grens van 25 graden. Voor de volledigheid moeten we wel melden dat de verwachting vrij onzeker is. Heemsteden. De klok en de kroon uit het torentje op het raadhuis zijn tijdelijk verwijderd. De bel en de kroon, bovenste zwarte spits en de windvaan, zijn loodzwaar en belasten het torentje dat opgeknapt moet worden, te veel. Uit veiligheidsoverwegingen zijn ze daarom tijdelijk weggehaald. Uiteraard komt alles weer in de originele staat terug. De opknapbeurt van dak en torentje is naar verwachting in het voorjaar van 2016 gereed. Dan slaat de klok weer als vanouds op het Raadhuisplein. Hallo, Johnny. Yes, it's me and I'm lonely. And tomorrow, bye. bye. Al weer een gouden ouwe, ouwe. Kids Fun World begint op 18 juli. Op het badhuisplein en de Agressende Boulevard is dit jaar geen kermis meer in de vorm van de afgelopen jaren. Maar er komt een Kids Fun World met leuke attracties voor kinderen. De openingstijden zijn op de vrijdagen en de zaterdagen van 12 uur tot half 12 s avonds, en op de zondagen en de overige door de weekse dagen van 12 tot half elf. Detroit City, I dreamed about them cotton fields and home, I dreamed about my mother, dear old pappy, sister and brother, and I dreamed about the girl, Who's been waiting for so long? I wanna go home. I wanna go. Detroit City From the letters That I write They think I'm just fine Yes they do But by day I make the calls And by night I make the bars If only they could read Between the lines you know I rode a freight train north to Detroit City and after all these years I find I've just been wasting my time you know what I'm gonna do I'm gonna take my foolish pride get it on a southbound freight and let it ride I'm gonna go back To the loved ones The ones I left waiting So far behind I wanna go home Yeah I wanna go home Oh how I wanna go home Can't you hear me? I wanna go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 heeft New York als bijnaam de Big Apple? Er zijn verschillende antwoorden. We nemen dat van de Society for New York History. Er was rond het 1800 een dame die Evelyn heette. Zij begon een herensalon ergens in de stad die wij nu New York noemen. Die herensalon kunnen we omschrijven als een luxsportaal. Evelyn kun je afkorten met Eve in het Nederlands Eva. De bijbelse Eva verleidde Adam met een appel, waardoor dat dit bordeel bekend stond als Eves Apple. Het bedrijf werd ook wel aangeduid als de Big Apple, de Jap -jung van die tijd. De stad groeide, het bordeel verdween. Maar in de spraakgebruik van de heren bleef het hangen. We gaan naar de Big Apple. Recreade is een vrijwilligersorganisatie in Zandvoort die ieder jaar, in de zomervakantie, twee weken kinderactiviteiten verzorgt. Recreade organiseert voor de vijftigste keer twee weken vol met activiteiten voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Tot en met 24 juli zullen twee teams aan de hand van twee verzonnen thema's activiteiten verzinnen om de twee weken te vullen. Elk team heeft een eigen locatie waar van 10 tot 12 en van 2 tot 4 de kinderen voor 1 euro per dagdeel mee kunnen doen aan de activiteiten. Naast de activiteiten op de twee locaties zijn er ook meerdere gezamenlijke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan poppenkast, volksdansen en een vossenjacht. Jaarlijks wordt recreade op de laatste dag vrijdag afgesloten met zand en kraampje. Meer informatie... De website is www.recreade-zandvoort.nl het negende jaar alweer organiseert Swing Station Strandfeesten voor de Friendly Third Europe en natuurlijk is Zandvoort the place to be. Dit jaar zijn de feesten op 18 juli, 1 en 29 augustus bij de haven van Zandvoort Strandpaviljoen 9. Zaterdag draait de Hanemse Golden Oldie DJ John Kastenmuller. Ga uit je dak op een zomerse mix van de 80, de 90s en de Zero Hits en het beste van dit decennium. De swing is gewoon lekker binnen, maar dreigt het mooi weer te worden... dan gaan de deuren wagenwijd open en geniet je heerlijk van de muziek en de ondergaande zon. Het feest start relaxed om half zes met loungy beat onder het genot van een saté Die moet je wel online reserveren of een à la carte menu. Om zeven uur barst het feest echt los om om twaalf uur te eindigen. In de voorverkoop zijn de kaarten 10 euro verkrijgbaar op www. ...swingstation.nl, bij VVV Zandvoort in de Bakkerstraat en bij Optiek van de Geest, Cronjeestraat 15 in Haarlem. Aan de deuren zijn de kaarten tot 6 uur, ook 10 euro en daarna is het 13 euro. Parkeren op de boulevard en het parkeerterrein naast Dirk van den Broek, beide gratis na 8 uur s'avonds en parkeerterrein De Zuid. Het ultieme strandfeest komt eraan, op 18 juli aanstaande om 1 uur s middags. Dansen met je blote voeten in het strand, losgaan in de ballenbak en chillen op springkussens met een bucket sangria in je hand. Op strandverblijf kan het allemaal. Ook dit jaar reist het complete dagverblijfcircus weer af naar Zandvoort om de ultieme strandfeest te geven. gekkigheid en verrassende ex. Dat is wat het feesten van dagverblijf bekend omstaan. Zo kun je op strandverblijf zomer uitgedaagd worden voor een potje disco bingo. Meedoen aan de beerpongkampioenschappen of op een unieke manier worden vereeuwigd met de polar paparazzi fotobooth. En dat zijn er ook nog de dj's die ervoor zorgen dat het strand vol dansende mensen komt te staan. Onder andere Mike Ravelli en one and only Marcello zullen zorgen voor de nodige zomerse houseklanken. In de naastgelegen strandhuis zal alles behalve house worden gedraaid. Dampende hitjes en zwoele dansvloerkrakers uit de collectie van DJ Flexic Frank en Kenny Mix zullen hier uit de speakers klinken. Meer informatie Safari Beats Club, strandafgang Paulus Lood 2, prijs per persoon 15 euro en het is avonds om 11 uur afgelopen. Ich bin schon seit Tagen verliebt in Rosamunde Ik Ich denke jede Stunde, sie muss es erfahren, seh ich ihre Lippen. Mit dem frohen Lachen möchte ich alles machen, um sie mal zu küssen. Aber heut bestimmt gehe ich zu ihr. Gründe hab ich ja genug dafür. Ich trete einfach vor sie hin und sage ihr wie. My